De Indiaanse politie trekt het verhaal in twijfel... onder meer omdat de man pas na 26 uur alarm sloeg. Lijkschouwing moet duidelijk maken hoe de vrouw precies om het leven is gebracht. In Goes is een olifant van Circus Rens in een sloot terechtgekomen. Het dier was ontsnapt uit het circus... dat voorstellingen geeft in de Zeelandhallen in Goes... Medewerkers van het Duitse circus slaagden erin na ongeveer een uur... om met hulp van de brandweer en de politie de olifant op het droge te trekken. Volgens een van de artiesten was het een vrouwtjesolifant van tussen de 30 en 40 jaar. Ze was door een omheining gebroken en in de sloot gevallen. Op een motocrossbaan in Ermelo is vanmiddag bij een ongeluk een motocrosser omgekomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Volgens de politie reed de man met zijn motor tegen een boom. Het is onduidelijk of dat gebeurde tijdens een wedstrijd of bij een training...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 Ga naar ik word lid van max.nl of bel 0900 4 0 5 3 0 10 cent per minuut. Sesambroodje, broodje, sesam broodje op mayonaise, mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan. Ketchup op augurk, augurk op tomaat. Mooie combinatie met slijm uitjes. Oh, dat ziet er heel fris uit, allemaal.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 Nogmaals goedenavond. We kijken even waar er wat veranderd is. In Heerenveen bijvoorbeeld bij Heerenveen VVV. Filip Koken. Ja, het kon ook bijna niet uitblijven. De voorsprong van Heerenveen VVV werd allemaal teruggedrongen. En een hele mooie combinatie leidt tot 1-0. Een paas van Assaidi op juryseats. Die loopt twee man voorbij, geeft een perfecte voorzet... waarbij Dost fungeert als bliksemafleider. En dan is Elm daarachter helemaal vrij om in te tikken. 1-0 voor Heerenveen na 18 minuten inmiddels. Doelpunt Victor Elm. En hoeveel zijn er gevallen bij Roda Vitesse en die dan? In totaal 4, maar niet uh, tijdens het nieuws. Het staat 3-1 in het voordeel van Rode SC. Het kan wel leuker gaan worden omdat Vitesse aanvallend gewisseld heeft. Mike Havenaar, een spits erbij en een verdediger, Yashida, eruit. Naknek 0-0. Dat klinkt leuk. Frank Wieluit. Voor een kleine klassieker en, uh, is dat zeker niet slecht. Maar NEC had echt op 1-0 misschien wel 2-0 moeten staan. Na de kans van Schöne was er de kopbal van Zeefuik op de lat. En de dubbele poging van Fadoch gekeerd door ten Rauwlaar En vervolgens de rebound ingeschoten door voor gekeerd door Luiks. Het is NEC dat de kansen krijgt in het stadion van NAC, maar het is nog 0-0. En de late wedstrijd straks is nog ADO Twente en in de Eerste Divisie bij Telstar FC Eindhoven is het na dik een half uur spelen nog 0-0. 20 minuten en dan zit hij toch Sjöne. Hij had zo'n moeite van dichtbij om ten Rauwelaar te passeren. Maar van 25 meter gaat het blijkbaar een stuk gemakkelijker. Hij schiet onverwacht voor ten Rauwelaar in de verre hoek. 1-0 voor NEC in Breda. Accidentally in love Accidentally in love Incidentally in love and Counting Crows. Van hoever schoot Schöne, frank Wieland? Nou, ik schat een metertje 25 wel. Schuin voor de goal. En er zat een, een lelijke stuit in voor Ten Rauwelaar. Die eigenlijk stond te wachten op een voorzet van uh, de Deen. En ik denk dat uh, heel nakt dat eigenlijk stond te doen. Wil, die ging nog even buiten om Die tok gelijk twee jongens die voor uh, Schöne stonden om het schot te blokkeren. En eventueel de voorzet eruit te halen. Tocht hij met zich mee. Dat was er dan één te veel. En daardoor ontstond precies de ruimte voor Schöne om zijn achtste doelpunt van dit seizoen alweer te maken. Hij is de topscorer bij uh, de Nijmegenaren. Die de laatste weken zo gewend zijn geraakt aan, uh, aan wedstrijden winnen. En dat terwijl ze zoveel blokken van wedstrijden hebben gehad waarin ze niet wonnen. Steeds waren dat blokken van vier opvallend genoeg. Een stuk of drie, vier van die blokken hebben ze wel gehad gedurende dit seizoen. Maar dit is het blok waar ze graag in wilden terechtkomen. Daar hebben ze de hele tijd aan gedacht als ze aan het voetballen waren. 23 minuten onderweg, 1-0 dus voor NEC tegen NAC. Met de balbezit nu voor de thuisploeg dat zijn een eerste serieuze kans in deze wedstrijd nog moet krijgen. Het lijkt helemaal niet op het NAC dat hier PSV wegvaagde. En dat het AZ zo ontzettend moeilijk maakte vorige week in Alkmaar. En uh, dat zo ruim won van Ado Den Haag ook de afgelopen weken. Nee, uh, dit uh, nac is uh, duidelijk aan het zoeken. Nu ook naar de vrije man bij het zeer compact spelende NEC op de eigen helft. Teruggetrokken nu Koenders met de uh, handen uh, helemaal wijd. Letterlijk vragend van nou jongens, wat zal ik eens doen? En uiteindelijk gooit hij dan maar de bal richting de cornervlag. Daar is Amieu er als eerste bij. En dan kan NEC er weer uh, uitkomen. Het recept is dan graag. De bal richting Zeefuik. Die moet dan de bal bij zich houden. En dan komen er drie, vier middenvelders overheen om gevaarlijk te worden voor NEC. In dit geval lukt het niet. Dan kan NAC weer opnieuw beginnen. Rond de middenlijn de bal rondspelen. Zoek het naar het gaatje. Onvindbaar tot nu toe in de eerste 24 minuten in Breda voor NAC tegen NEC 1-0-0-1. VVV begon in Heerenveen met veel vertragingsacties. Maar ja, als je ten achter komt, Filip... Ja, en dan gaan ze toch af en toe nog eens eventjes ten aanval trekken. En dat is ook meteen het, ja, het, het, het raadselachtige toch wat in deze wedstrijd besloten ligt. Want Heerenveen is veel beter, technisch veel beter. Het straalt weer spelvreugde uit met Narsing en Asaïdi vooral op de vleugels. Asaïdi heeft al drie mogelijkheden gehad om vrij te kunnen schieten op de goal van VVV. En iedere keer naast of over... Dat soort kansen krijgt Herenveen uh, al. En als Assidi trouwens even omhoog kijkt en uh, naar een VIP-box kijkt... dan ziet hij daar Erik Gerets namens de Marokkaanse bond zitten. Die toch wel eens wil kijken hoe het nu uh, echt gesteld is met de vorm van Assidi. Nou, dat zit voorlopig wel goed. Maar Heerenveen is toch ook wel erg beducht voor, uh, voor de counters van de uh, VVV. En opmerkelijk is wel bijvoorbeeld dat... Uh, na die goal onmiddellijk van Elm in die 17e minuut. Amper anderhalve minuut daarna krijgt VVV een gigantische kans. Vanaf een meter of 7-8 mag Uchebo vrij uithalen. En randselt van de Bussen die bal nog uit de rechter benedenhoek Een hele knappe redding was dat van Brian van der Bussen. En dat was dan ook meteen de beste kans tot nu toe van VVV. Dat Zowaar nu eens een keertje balbezit heeft op de helft van Heerenveen. Met Holla die afgeeft daar... Op, op wie is dat? Op Meuwes, Dan Wildschut en Uchebo. En nu sluit de Holler aan. Die kan goed schieten. Dat weten we uit de Groningen tijd. Maar die bal wordt van richting veranderd. En opgeraapt uiteindelijk door Van den Bussen. Het is 1-0 voor Herenveen na 25 minuten. Maar ik heb zo'n gevoel dat het nog lang niet beslist is. Roda, Vitesse en de Joutkamp. Zo, als uh, Vitesse snel in de wedstrijd had willen komen. Dan heeft het daartoe de mogelijkheid gekregen. Uit de vrije trap voor Butner. Komt de bal voor de... Werkelijk altijd scorende Boni. En als een klein kind mist hij die bal aan de rechterkant van het doel. En uh, komt uh, de keeper, de Paul Kisek, niet in de problemen. Maar dit had uh, een doelpunt moeten zijn. 3-1 de voorsprong voor Rode. buitenspel spel voor Havenaar. Er wordt niet eens gevlacht, want de bal komt bij Kisek terecht. Uh, Vitesse probeert het dus wel, maar geeft veel ruimte achterin weg. Doordat er een uh, verdediger is weggehaald. Uh, uh, achterin met uh, Yasuda en Mike Havenaar, de aanvaller, in de spits erbij is gekomen. 3-1 de voorsprong voor Rode. Roda, dat weer in de aanval gaat. En via de linkerkant is het net niet fladerens uh, die erbij kan komen. En dus gaat het spel uh, de andere kant op. Richting het doel willen ze wel van uh, uh, Rode SC. Dat wil Vitesse graag. Maar het wil nog niet echt lukken in aanvallend opzicht. Omdat de middenvelders de aanvallers niet weten te bereiken op een uh, juiste manier. Nu dan misschien als Boni weer de bal heeft. Boni ba speelt de bal naar de buitenkant. Naar Ibarra die nu vanaf links uh, komt. Ibarra uh, punt strafst op gebied. Mengt de bal richting die tweede paal. Kan nog gekocht worden? Ja, maar net over. Doel. Het scheelt helemaal niet zoveel. Davy Prupper is daar heel dichtbij de 3-2. Het uh, blijft een aardige wedstrijd om naar te kijken. Het staat nog altijd 3-1 voor Rode SC tegen Vitesse. En dan naar Breda, Frank Wielaert. Ja, NAC NEC. En uh, daar heb ik al eerder gezegd dat het 0-1 had moeten staan. Dat staat het inmiddels. Het had 0-2 moeten staan. Dat zou het nu eventueel kunnen worden als Schöne de bal op miraculeuze wijze goed had geraakt. Bij het doorkoppen naar een vrije trap. Hij stond al bijna voorbij de achterlijn. Dan is het heel moeilijk nog een doelpunt maken. Het blijkt uiteindelijk ook uh, te moeilijk. Maar NEC heeft de ideale kans op 2-0 ook al gehad. Na een hele slechte terugspeelbal van Jordi Buis. Veel te zacht. Zeefuik zat ertussen. Die kreeg ten Rouwelaar voor zich. En dacht, hé, hey, daar staat Fadoj helemaal vrij voor de goal. Dus hij gaf hem keurig netjes aan de Hongaar. Dan stond Bottingi nog op de doellijn. En Fadoch die presteerde het om de bal volkomen verkeerd te raken. En hem precies in de voeten van Bottingi te krijgen. En daarmee was de open doelkans voor 2-0 voor NEC. Dat oppermachtig is als het gaat om de kansenverhouding. die is hem namelijk intussen een stuk of zes tegen helemaal niets voor NAC. The <laughs> cat en uh, ja, dan staan ze dus volkomen terecht op dit moment met 1-0 voor. Daar komen ze weer, de man uit Nijmegen. Over de rechterkant nu met Wil, die uh, de middenlijn gaat uh, oversteken. Nee, dat uh, gewoon de bal eventjes laat doen. Zeefuik weer met Luiks in zijn uh, rug. Luiks heeft veel overtredingen nodig. Zit veel aan het shirt en aan uh, de schouders en aan de nek van Zeefuik. Uh, om hem uh, zoveel mogelijk tegen te houden. Maar die sterke spits van NEC daar heeft Luiks alle mogelijke moeite mee om in bedwang te houden. Het heeft NEC al flink wat vrije trappen opgeleverd. Allemaal halverwege de helft van NAC. Ook nu weer na 28 minuten voetballen ligt die bal daar weer. En elke keer is NEC gevaarlijk geweest uit deze situaties. Koolwijk achter de bal. Altijd weer scherp richting de tweede paal. Wordt hij weggekopt door Bottegien. De laatste weken heel goed in vorm. En vandaag heeft hij zijn nut ook alweer bewezen in de verdediging bij NAC Breda. Vaders krijgt de bal uiteindelijk wel onder controle. Legt hem dan breed. En dan weer een overtreding. Deze keer van Botekin. Die krijgt ervoor de gele kaart. De overtreding op Schöne. En dus weer een vrije trap voor NEC. En vanaf deze plek zou hij zomaar rechtstreeks op doel kunnen. Want hij ligt weer op een meditje of 25. En uh, Bottekien dus uh, inderdaad bestraft met een gele kaart. En weer opletten voor iedereen van uh, Nac Breda. Tot nu toe voortdurend panieksituaties. Als uh, die bal uh, vanuit een vrije trap voor de goal van Ten Rauwelaar komt. Nu staan Kolwijk en Schöne erachter. Beiden zouden het eventueel rechtstreeks kunnen. Het is iets verder dan 25 meter. Krijgen we dan keurig op ons schermpje te zien. Dan krijg je zo'n mooie pijl. Er staat 28.2. Dan weten we dat in ieder geval exact. Schöne blijft over achter de bal. Doet het ineens. En uh, Ter staat precies op de goede plek. En uh, redt uiteindelijk deze situatie voor NAC. Zonder dat er paniek uitbreekt. Maar NAC staat wel achter tegen NEC 1-0. En VVV staat achter met 1-0 tegen Herenveen. Filip Koker. Ja, vooralsnog hopen ze op die counter, op die tegenaanval... die er echt wel een keertje weer gaat komen... waaruit VVV een kans alweer zal krijgen. Nu wordt Uchebo vastgehouden en is dat een vrije trap... na een overtreding van Gouweleeuw. Uchebo die net nog heel hard in de ribbenkast werd gesprongen... met de elleboog vooruit. De boosdoener was Doker Schmid. En als ook iemand het voetbalmodewoord druistig van toepassing is... dan is het wel Doker Schmid. Want ja, die heeft zichzelf in persoonlijke duels zelden onder controle... Maar uh, ja, dat kan deze wedstrijd tot nu toe ook wel een beetje gebruiken. Een beetje pit, dan uh, leg ik dat een beetje positief uit. Een beetje gunstig uit van wat Doker-Smeed allemaal doet. Want op het veld gebeurt er niet uh, al te veel. De laatste vijf tot zes minuten... Staan de meesten ja, met, met de handen over elkaar eigenlijk te wachten tot er echt wat gaat gebeuren? Ze nemen veel tijd voor inworpen, veel tijd voor vrije trappen. En uh, wellicht dat er nu iets kan gaan gebeuren als er een voorzet komt van Wildschut. In ontvangst genomen, maar weer gemist door, uh, door Linsen bij meekomen. Uh, en komt Narsing die bal helemaal ophalen. En is er nu een goede aanval als Doken Smit wordt meegestuurd? Smit rechtsback, die geeft mee aan uh, Asaidi. Die is overkomen naar de rechterkant. Er komt de voorzet richting Dossen. Die komt net te kort, maar daar is wel het doelpunt: het doelpunt van Jury ziet, Daar is de tweede. 2-0 na dik 30 minuten spelen. Een schitterende aanval van Heerenveen leidt tot de 2-0. En dan gaan we naar die houtkamp, Roda Vitesse. Ja, ah, leuk. Uh, uh, daar tweede uh, doelpunt. Maar hier zijn er al vier gevallen. 3-1 in het voordeel van nou, Rodi. Maar jij zit ook al in de tweede helft, hè? Oké, okay, oké. Okay. Je moet nog altijd het laatste woord hebben. Hè? Maar gelukkig was je er ook al bij de eerste uitzending van de Lijn bij. Dus uh, kunnen we het van jou hebben. Uh, het, is, uh, het is nog altijd 3-1 in het voordeel van Rode Eerste tegen Vitesse. En wil Vitesse iets? Want je zegt we komen recht. We zitten in de tweede helft. Een minuutje of 18 nog te gaan in deze wedstrijd. Dan moet Vitesse gaan opschieten. Probeert dat wel. Maar krijgt toch niet lekker de bal bij de spits die nu de bal maar eens komen halen. Boni, maar Boni heeft het niet vandaag. Het is uh, uh, Boni die de bal zelf over de zijlijn loopt. En dan tot teleurstelling van de meegereisde fans die uh, toch wel een paar honderd uh, in aantal is... Uh, de, de heren uit uh, Arnhem. De bal is over de zijlijn gegaan. De inworp is daar 3-1. Het is uh, wat kabbelend. Het is wachten op een doelpunt. Of van Roda. Dat zou de, meteen voor mij winnende zijn. Of wordt het nog een wedstrijd. Dan moet Vitesse snel gaan scoren. Nou Laten we deze avond dan nog heel even meenemen. Als van Arnold de bal heeft in de middencirkel. Maar het gaat allemaal zo langzaam. Nee, te langzaam. Ibarra kijkt maar eens om zich heen. Het lijkt wel een wandeling in de park van uh, Vitesse vanavond. Met name voor Boni. Die weer balverlies leidt 3-1. Vitesse leidt. Petite à trop mignon, vous faire ta criminelle. Comment tu crois mes morts, je peux faire même moi tout seul. Allons-y à la même pour changer de nom. On va t'appeler madame, madame Kenai, petite à trop mignon. Me regarde qua t'as fait, je suis comme je suis mais ça ça me fait du mal Ma oui ma salle revoir chez moi de toi mignon T'apprêmes que veulent que joli j'ai chalet Allons à la fête Mais pour changer ton nom On va t'appeler madame Madame qu'elle aille ton mot Captain Gumbo met Alon Lafayette. Nak, Nek 0-1. Schöne Frank Wieluid. Ja, nou dat zegt alles over de wedstrijd. Behalve dat het ook 0-2 of 0-3 had kunnen. Misschien wel moeten staan na 35 minuten. De onmacht van Nak in het eigen stadion. Daar schrik ik een beetje van na de afgelopen weken. Waarin Nak zo goed tevoorschijn kwam. Maar vandaag krijgt het geen poot aan de grond in het eigen stadion tegen de ploeg uit Nijmegen. Dat uh, zo gouden de ploeg uit Breda de bal heeft, zich terugtrekt op eigen helft. De ruimte zo klein mogelijk houdt. En dan moet Nak het spel gaan maken, creatief zijn. En dan heeft uh, Nak dus een probleem. Want dat uh, hebben ze duidelijk niet in huis. Nu El akte over de linkerkant. Probeert dan uh, naar voren toe te lopen. Maar daar loopt hij zich gelijk vast uh, tussen twee verdedigers. Hetzelfde overkomt nu Leurling die de bal had gekregen van uh, El Akchewi. En dus gaan we maar uh, doorschuiven naar het centrum van de aanval. Daar waar bijvoorbeeld Kolk staat. Die de laatste weken in eigen stadion zo gevaarlijk is geweest. Maar ook vandaag nog onzichtbaar. De diepe bal van uh, Bukari. is bedoeld als een soort van steekballetje over de verdediging heen. Maar daar is zo weinig ruimte achter dat die bal wel heel precies moet zijn. Wordt achterin bij NEC weggewerkt. En NAC heeft in deze wedstrijd nog helemaal geen kansen gehad. En de beste mensen op het veld zijn de mensen die tot nu toe NAC hebben gered. Terwijl uh, daar Zeefuik op de middellijn op de grond zit en NEC weer een vrije trap krijgt. Na ruim een half uur voetballen zijn de beste mensen bij NAC. Ten Rauwelaar en Botteguin. En zij zorgen ervoor dat het nog maar 1-0 is voor NEC bij NAC. VVV lijkt met een tegenstander voor Heerenveen... ...waarmee je het zelfvertrouwen lekker kan oppoetsen, Filip. Inderdaad, want zeker als er nu vandoor gaat... ...en bijna langs de keeper komt met een nadruk op bijna. Want Narsing loopt uiteindelijk de bal over de achterlijn. Ja, Heerenveen is uh, nu toch wel echt sterker dan uh, VVV... En dat tweede doelpunt van zo'n vijf minuten geleden... dat laat toch wel zien wat de echte kracht is van Heerenveen. Dat kan uitstekend reactievoetbal spelen. Het is geen toeval dat bij een van de weinige keren dat VVV met een heel team ten aanval trok... dat daar voorin de bal verloor. Dat dan met drie passes, drie balcontacten, die bal helemaal aan de andere kant ligt. Dan is dat veld van VVV uit elkaar getrokken. Dan zijn die linies niet meer op elkaar te houden. En dan heeft Heerenveen zoveel snelheid... En zoveel voetballend vermogen ook voorin. Dat het makkelijk kansen kan creëren. En dan worden ze ook uiteindelijk afgemaakt. En dat gebeurde dus via die voorzet van Asaidi En de treffer uiteindelijk van Djuriziet. Momenteel uh, ligt de bal bij de cornervlag. Voor een hoekschop die nu wordt genomen. Een hoekschop van VVV. In het strafstopgebied van Heerenveen. Nu bal bezit voor Uchebo. Die probeert tot een voorzet te komen vanaf de rechterkant. Legt nu af naar aanvoerder Mewis. En die haalt er via Djuriziet opnieuw een corner uit. Mewis... Uh, Klaagt dan een beetje tegen Ucebo dat hij niet secuur genoeg afgeeft. Want dat balletje op Mewes is veel te traag waardoor hij weer allemaal spelers voor zich kreeg. Nou we nemen deze corner nog maar even mee. Want dit is wellicht nog een mogelijkheid met de lengte voorin van Emineke en Ucebo en ook Forstermans om nog een keertje toe te slaan. Danny Holla gaat die corner nemen. De palen zijn niet bezet overigens bij Hereveen. Dat zou eigenlijk wel, wel moeten met zoveel kopkracht daarvoor in. Maar nu uh, wordt die bal daar weggeknikt. Door uh, zomer is de bal bezit aan de rechterkant van de linkerkant nu voor uh, Maguire. En aan de linkerkant voor VVV. Maar uh, VVV is de bal nu alweer kwijt. Die wordt uh, naar voren gerost en weer in ontvangst genomen. Heerenveen kan weer gaan bouwen aan een nieuwe avond. Doet dat rustig met nog zeven minuten op de klok in deze eerste helft. 2-0 voorsprong voor Heerenveen. Heeft Vitesse het al opgegeven met die twee punten achterstand, Denny? Nee, het is nu echt alles of niets, maar Vitesse leidt. En dat is met een lange ei, want het zit allemaal niet mee. Want Roda leidt met een korte ei, met 3-1. Zojuist een kopbal van Boni op de lat. En dan uh, heb je die pech ook nog, was een goede voorzet van Ibarra. En dan nu bijna, uh, oeh, er komt een kaart. De eerste van de wedstrijd voor Malki een gele. Ik denk dat hij daar mazzel bij heeft. Want als Weger heeft de kaart geeft voor wat ik denk dat hij hem geeft, namelijk een elleboog. Dan kun je net zo goed uh, een rode kaart geven. Natuurlijk wil ik niemand een rode kaart aansmeren. Maar uh, het is een... Uh, uh, ja, het is uh, toch een... Ja, dat doet pijn. Ik, ik kijk naar de herhaling. Kalas is het uh, slachtoffer. Die krijgt flinke elleboog van Malky uh, op de snuit. Een gele kaart, dus de eerste in deze wedstrijd... is voor Malky. Maar Vitesse heeft het nog niet opgegeven. Maar het is al... Uh, uh, de 80ste minuut, als ik het goed zie, ja, 80ste minuut van de wedstrijd. Nog tien minuten te gaan en 3-1 voor Roda. Heeft wel Chanturia gebracht, John van der Brom en is uh, Buter naar de kant gegaan. Dus echt alles of niets, maar het is vooralsnog niets. Want uh, ondanks het feit dat Vitesse nu in de aanval probeert te gaan, staan ze met 3-1 achter en nu dan uh, de mogelijkheid voor die 3-1. Nee, hij wordt goed van de sokken gelopen en hij is de nummer 10 Davy Prupper van... Uh, en dus ging dit feestje voor Vitesse ook weer niet door. Nog altijd 3-1 voor Roda tegen Vitesse. Is nak al wakker, Frank Wieluid? Nee, nog niet hoor. We zitten pas in de 40ste minuut. Dus er is ook nog langer tijd om wakker te worden, zou je zeggen. En uh, het zou wel, uh, op zich wel handig zijn. Ze kunnen vannacht ook nog een uurtje minder slapen. Misschien dat ze dit uurtje even meepikken nog in deze, in deze wedstrijd. En, uh, want na 40 minuten is het uh, 0-1 in uh, Breda voor NEC... En het goede nieuws voor uh, NAC is dan eigenlijk dat het nog maar 0-1 is. En dat het dus nog een wedstrijd is. Dat er straks na rust en nu voor rust nog van alles mogelijk is. Zeker ook omdat bij NEC iedereen nu al hakjes begint te geven. Leuke dingetjes begint te doen. En ik kijk dan naar het scorebord. denk ik, Daar lijkt het me nog niet helemaal tijd voor. Ik zou er eerst nog even twee bij prikken. En NEC heeft die kansen al wel ruim schoots gehad. Daar komt Nak weer over de linkerkant met Kolk die even is weggezakt richting het middenveld. Om daar ook eens aan de bal te komen. Nu een steekbal van Bukari die veel te hard is in de handen van Babels beland. En ja, NAC heeft gewoon nog geen kans gehad. Daar zit iedereen in het stadion eigenlijk op te wachten. Een paar niet hoor, trouwens. Die zijn alvast richting de bar gegaan om uh, wat te drinken te halen... voor de pauze die er zo meteen aan gaat komen. Nu Zeefuik op de punt van het strafzuchtgebied, aangespeeld. Twee man in zijn uh, rug. Uiteindelijk is het Koenders die hem als laatste raakt... als de bal over de zijlijn gaat. En uh, NEC mag gaan ingooien. Een of tien van de achterlijn. Amieu, de Fransman, gaat zich ermee uh, bemoeien. Die zou het eventueel ver kunnen... Maar die hoeft dat niet eens te doen, want George komt zich al melden. Voor is daar dan nog en die sleept er dan uiteindelijk via Koenders ook nog eens een hoekschop uit, zo kort voor de pauze. En zo blijft NEC in ieder geval maar dreigend in de buurt van de goal van Mak hangen. En deze situaties, ik heb het al eerder gezegd over de vrije trappen van NEC... Daarvan raken ze achterin bij NAC nogal in paniek. Dat geldt ook voor de hoekschoppen tot nu toe. Alleen zijn die wat minder zuiver genomen in deze wedstrijd. Maar uh, ze hebben er al een stuk of nou, 4-5 al wel gehad er van uh, NEC. Nu Schöne. Hij geeft even aan. Bal richting de tweede paal. Daar valt hij ook. En daar valt ook ten Rauwelaar. En die krijgt dan de vrije trap mee. Omdat hij valt onder druk van een tegenstander in zijn doelgebied. 42 minuten zijn we onderweg in Breda bij nac nek En het is 0-1. Valt VVV ook nog aan? Vierdkoper. Ja, dat gebeurt nu langzamerhand weer een beetje. We zitten in de 42e minuut van de eerste helft. En sinds een minuut of tien, sinds de 2-0 is gevallen van de voet van Djuricid. Zie je dat VVV iets meer naar voren gaat voetballen. Dat zal ook wel moeten. En ze weten natuurlijk dat ze daarmee Heerenveen ook in de kaart gaan spelen. Want Heerenveen heeft ruimte nodig. En dat krijgt het nu als Narsing ten aanval gaat. Heeft alleen een forstemans voor zich. En de doelman Gentenaar. En hij rompt de bal hoog over de goal van diezelfde Gentenaar. Maar dat is dus het scenario wat we ook in de tweede helft zullen gaan zien. VVV zal de speelstaat toch een, ja, een, een nuanceverschil moeten gaan aanpassen. Want als het zo doorgaat zoals het begon in het eerste half uur. Dan ja, krijgen ze sporadisch een kans. Ze zullen iets meer moeten creëren. En zullen dus ook dan iets meer ruimte gaan weggeven aan Herenveen En zo heeft Herenveen het graag. Nu probeert Danny Holla een aanval op te zetten namens VVV. Uh, opgevangen aan de rechterkant door Mewes. Timmy Sela, de restback die is uh, teruggekeerd naar een blessure. Legt dan weer terug op zijn eigen doelman. Die uh, weer een harde ros geeft op de helft van Heerenveen. Die daar rustig kan worden opgevangen. We hebben nog een paar minuten gegaan in de eerste helft. Herenveen leidt 2-0. Ook nog een paar minuten in Reda, Frank Wieluid. Ja. Nak NEC 0-1 en de vrije trap voor NAC. Komt daar dan de eerste kans eventueel aan? Nee hoor, bal weggekapt, gekopt door Kolwijk. Voor pikt dan op. Die gaat het duel aan met Bonaventia. Bonaventia wint dat door een slijding op de bal. Helemaal terug op de eigen helft. En Rauwelaar legt de bal niet helemaal lekker klaar voor zijn linker. Maar hij heeft zoveel tijd en zoveel ruimte dat hij dat nog een keer dunnetjes over kan doen. Levert wel onmiddellijk in bij Wil. En dan de uh, hoge knal van Fadoch naar voren richting Sevuik, Maar zover komt die bal helemaal niet. En dan kan Nak in ieder geval gaan proberen de laatste aanval van deze wedstrijd op te zetten. Hoewel nog anderhalf minuut te gaan. Dus het is toch wel een extra aanvalletje. In, maar de eerste succesvolle aanval van NAC zou ook al welkom zijn. Nu Gillissen en Bukari ingespeeld. Weer terug naar Gillissen. En dan is er in het centrum helemaal niemand meer bereikbaar. Daar loopt NEC alle gaatjes nu keurig dicht. Dus moeten we van het midden nu naar de linkerkant verhuizen. Daar is Elak Chawi. ingespeeld. Terug naar achteren, naar Bottekin Die staat nog op de eigen helft. Weliswaar in de middencirkel. Dus is hij in de buurt van de helft van NEC. Daar waar nu iedereen staat behalve ten Rauwelaar. Maar Nak schiet helemaal niets op. Dat blijft maar op een metertje of vijf rond die middellijn hangen. Hij gaat nu zelfs weer helemaal terug. Halverwege de eigen helft. Helemaal terug naar ten Rouwelaar. Geen enkele fantasie. Geen enkele uh, creativiteit om door die grote uh, muur van witte hemdjes van NEC heen te breken. 44 minuten onderweg. Naknek nek 0-1. Bij de rust in Heerenveen. Philip Koken. Inderdaad, 44 minuten en zo'n 15 seconden staan er op de klok. En er is een vrije trap voor Ween. Vanaf een meter of 25 van de goal van Dennis Gentenaar van VVV. Omdat DOS nogal uh, bruus werd vastgehouden door uh, Emin Nieken. Centrale verdediger die heel veel overtredingen nodig heeft. Elm gaat nu schieten van een grote afstand. Maar Gentenaar kan hem vangen. Heeft zijn lichaam heel goed achter de bal. Is sowieso uh, op weinig foutjes te betraffen vanavond. Dennis Gentenaar van VVV. Ja, VVV zal dan nog één keer moeten gaan aanzetten. Herveen is al in de positie geweest om de 3-0 aan te tekenen. Via Narsing met name, die zijn snelheid kan benutten tegen de toch wat uh, trage verdedigers. Narsing staat tegenover Leiva Cabessi, die uh, heel goed kan uh, schaduwen. Maar die er op pure snelheid toch iedere keer wordt uitgelopen door Narsing. Dat is overigens geen schande. Dat zal bijna iedere linksback overkomen in de Eredivisie. We gaan inmiddels uh, de blessuretijd in. Nee, die is er niet eens, zegt scheidsrechter uh, uh, Wiedermeijer. Dus wordt er momenteel afgevloten En is de ruststand 2-0 in het voordeel van Heerenveen. Nou, dus uh, die mooie treffen na een aanval van, uh, van grote klasse door Juri En de eerste treffer was van Victor Elm. En het is ook rust in Breda. NAC en EC 0-1 Schöne maakt hem. Hoe lang heb jij nog uh, in uh, Kerkrade, Andy? In Kerkrade nog een uh, minuut of zes. Uh, en daar is Donald. Och, je jongen. Ja, koud in het veld, hè. Maar het is wel een graadje of 15 uur nog, uh, s'avonds. Maar dat mag dus geen reden zijn voor Mitchell Donald... om de bal zo te missen op een meter of... Nou, wat zal het zijn? 10. Van het doel van Piet Veldhuizen. En vrij kunnen inschieten. En dan de bal half rakend. Met een 3-1 stand in het voordeel van Roda. Eh, men wil wel hoor bij Vitesse. Maar het, het lukt gewoon allemaal niet. Men krijgt geen. Fatsoenlijke bal voor het doel. Nu is het uitkijker geblazen voor Malki. Want die maakt weer een overtreding op Kalas. Bij een 3-1 voorsprong heeft al een gele kaart. En dit was een onnodige overtreding. Helemaal aan de zijkant. Maar de vrije trap is genomen. Komt op het hoofd van Van Ginkel. Probeert de bal door te koppen. Maar al die dingen mislukken net. Dan komt Havenaar weer niet aan de bal. En dat betekent dat Roda gewoon hier verdiend gaat winnen. Want die laatste vijf minuten zullen de mannen uit Kerkraden ook wel ongeschonden doorkomen. Het is Anand die nog even even balbezit heeft. Hij vindt Van Aanholt, moet de bal de diepte ingaan. Er wordt door heel wat mensen gevraagd. Naar wie gaat hij? Naar de rechterkant, naar Ibarra. Maar die kan de bal niet binnenhouden. Bal over de zijlijn. En zo blijft het ook met nog een paar minuten te gaan. 3-1 in het voordeel van Roda.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 Ja. Now I'm sitting here In de somber, in de somber, in de in in de ja, ik had toch beter naar je moeten luisteren aan het begin van de wedstrijd, niet. Want het verschil straks is toch inderdaad maar vier punten tussen Vitesse en Roda. Ja, dat is uh, niet echt heel erg veel. 3-1 de voorsprong voor Roda. Zojuist een invaller voor de tweede keer. Hij is nu weer een bal zit Huppertz aan de bal. Schoot de bal maar net naast. En nu gaat hij heel hard lopen richting het doel. En kijken of hij de bal bij zich kan houden. Nee, dat lukt hem niet, want Kashia. De ervaren verdediger van Vitesse weet de bal wel van zijn voeten lopen. Kan de bal niet binnenhouden. dus is er een inworp. We zitten in de extra tijd die in totaal drie minuten bedraagt. Daar is anderhalve minuut van. Uh, verstreken. En dan gaat Roda weer een overwinning halen. Vier van de laatste vijf wedstrijden verloren. Maar dit is een goede overwinning Inworp bij Donald. Uh, terug naar Hupperts. Invaller gekomen voor Mats Jonker die in de armen van zijn trainer viel. Want tegen zijn oude ploeg speelde hij een uh, goede wedstrijd. Ex-Vitesse dus. Mats Jonker nu speelt voor Roda. Onder andere een doelpuntje gescoord. En daar was hij uh, heel blij mee. En ook uh, de trainer van Veldhoven die na dit seizoen dus gaat vertrekken. En opgevolgd gaat worden door Ruud Brood. Uh, Anand speelt de bal in de voeten. Uh, ...van uh, Marco van Ginkel. En die geeft hem dan meteen door aan Chantoria, een andere invaller. speelt de bal naar Boni, maar Boni weet al lang dat de wedstrijd gespeeld is. Maar toch kan het nog aardig worden. Waar het niet dat de doorgelopen van Ginkel de bal wel op uh, het hoofd krijgt... ...maar de bal geen richting kan meegeven. En een, een over het doel van Kishek... En dan maakt men zich hier uh, zo'n 15.500 toeschouwers. Uh, maakt men zich klaar om een klein feestje te gaan vieren. In ieder geval om de kroeg zo dadelijk in te gaan in Kerkrade. Op deze heerlijke zomeravond in uh, Kerkrade. Want men had het uh, gehoopt, niet echt helemaal verwacht na een slechte periode van Roda. Dat er zo makkelijk gewonnen zou worden van de topploeg, Maar dat gaat wel gebeuren. Nog een vrije trap. Of fluit hij al voor het einde? Nee, nog een vrije trap. Wegenreef uh, zegt in de middencirkel, moet de bal liggen. En dan uh, ga ik zo dadelijk wel affluiten. Want we zitten nu echt op de drie minuten. Nog één aanval van Vitesse. Bal voor het doel. Richting Havenaar kan niet koppen. Omdat uh, Vukovic ertussen tussen zit. En is het nog een hensballetje? Nee, het is de keeper. En die mag hens maken. Die hem pakt En dan een applaus van het thuispubliek. Want Roda wint door doelpunten van Malki De Beulen. En Jonker met een tegendoelpunt van Prupper, was wel de mooiste van de avond... met 3-1 van Vitesse. Knappe overwinning voor Van Veldhoven en zijn mannen van Rode Eerzee op Vitesse. In de eerste divisie heeft Telstar een minuut of tien naar rust... een 1-0 voorsprong genomen tegen Eindhoven. En we gaan praten over de late wedstrijd. Dat is ADO tegen FC Twente. ADO bakte de laatste tijd weinig van thuis. Maar ja, dan is Twente misschien wel een tegenstander om iets tegen te doen. Twente, afgelopen weekend verloren van Feyenoord en met heel veel moeite... Van de Graafschap gewonnen en daarbij nog een uh, belangrijke speler verloren, Bas Tichler. Ja, goeiedag, Ronald. Nee, maar je... Ze zijn in Enschede niet tevreden. Dat mag duidelijk zijn over de resultaten en de wijze van spelen van de laatste weken. Daarvoor was het natuurlijk allemaal Maar er wordt nog niet om Adriaanse geroepen? <laughs> nee, nog niet. Misschien dat ze vanavond weer verliezen, wie weet. Maar, uh... Nee, nou ja, het hoort er af en toe misschien ook wel bij. Ze hebben natuurlijk een week daarvoor van PSV gewonnen en thuis van Schalke. En toen waren ze de kampioenskandidaat, zo zie je maar hoe snel het kan gaan. Mm -hmm. Maar de laatste week is inderdaad niet veel. Wel gewonnen bij de Graafstad, dat zeg je terecht. Maar de Jong kwijtgeraakt. Dat betekent dat we vanavond plat plet in het elftal zien bij Twente. Die staat op elf goals. Daarmee leveren die we wel dus behoorlijk wat in. Van die elf maakte die er, dus, zoals je weet, tien voor Heracles en eentje voor Twente. Um, voor de rest ziet het elftal van Twente er redelijk uit zoals dat dan de laatste, zeg maar, tien dagen... Zo staat, dus uh, ook weer met Kuiper bijvoorbeeld, linksback. Je dacht nog, nou ja, misschien na 17 maanden niet voetballen. Eens twee wedstrijden volledig spelen in vier dagen tijd wat te veel. Maar dat durven ze blijkbaar toch aan, dus die staat er ook weer gewoon. Bij Den Haag zijn de problemen wel wat groter. Maar hebben ze in Den Haag de laatste weken toch in ieder geval weer wat punten gehaald. Die je niet meteen verwacht. Uh, thuis tegen Herenveen een punt, dat is prima. Uit bij Heracles gewonnen, dat is prima. Afgelopen weekend natuurlijk verloren van Ajax. Nou ja, dat kan. Maar in ieder geval een uur lang toen het nog... Uh, 11 tegen 11 was, vond de trainer in ieder geval goed gevoetbald. Maar ze missen er nog wel veel, want eh, ze hebben er drie die geschorst zijn. Bouzabal kreeg natuurlijk rood tegen Ajax, die is er niet bij. Rado Sapnificic en Toornstra stonden op scherp in die wedstrijd. Kregen allebei geel en zijn er ook niet. Dus dat betekent dat er wel flink geschoven is. Immers is weer middenvelder vandaag. Smolarek is erbij gekomen, Elders is erbij gekomen. Vicento is erbij gekomen. Kortom, Dat is een behoorlijke puzzel die Marie Stijn heeft moeten leggen. En of dat nou allemaal in het veld zo gaat, zoals hij hoopt. Nou ja, dat moet je dan toch maar zien. Als je echt misschien wel op zeven of acht posities wat anders moet doen vandaag, Dat helpt natuurlijk niet erg. En misschien is dat dan wel weer in het voordeel van Twente. Rond een uur of zes. kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte.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 Het toch alleen wat goed moet dan gaan fout. Maar bij jou is het warm je verdrijft de kaar. Ik ben nergens zonder jou. 3, 2, 1. Aspardo en Guzmelo is nergens zonder jou. Samuel Sanchez heeft de zesde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Olympisch kampioen bleef na een rit over 169 kilometer. In Barcelona, een groep achtervolgers net voor. In het klassement klom Sanchez naar de tweede plaats. Michael Albassini uit Zwitserland gaat aan de leiding. En Knoll Evans heeft de leiding gepakt in het Criterium internationaal. Hij won de tweede etappe, een tijdrit over ruim 6 kilometer. Evans finishte voor landgenoot Michael Rogers. Het was de eerste zegen van Evans dit seizoen. Zijler Pieter-Jan Posma is zevende geworden op het Europees kampioenschap in de Olympische Fin-klasse. In Italië kon hij zijn klassering in de medal race niet meer verbeteren. Posma pakte in december nog zilver op het WK... maar wist sinds Carlino zijn nominatie voor de Olympische Spelen niet om te zetten in kwalificatie. De eis was een plaats bij de eerste zeven en een plaats bij de landen, top vier. met I'll be Around. We gaan kijken naar de tweede helft van Heerenveen VVV. Filip Koker. Dat gaan we zeker. Ja, een balbezit voor VVV dat in de twee minuten die deze tweede helft nu al oud is... al heeft geprobeerd door twee keer de lange bal te gebruiken om de Friese verdediging te verrassen. Maar even zo vaak werd de bal heel simpel weggekopt door centrale verdediger Ramon Zomer. Dat is sowieso al een specialiteit van Zomer. Ja, dat moet hij ook wel, omdat zijn collega achterin, Jeffrey Gouweleeuw... toch dat geroemde verdedigende talent van Heerenveen... toch ietsje minder speelt dan, uh, ja, en dan in de afgelopen maanden het geval was. Dat was tegen PSV Midweeks voor de beker overigens ook al het geval. En dat is volstrekt logisch als er een uh, echte dip zou komen. Het is nu sprake van een klein dipje, want die jongen is zo snel gekomen. heeft zoveel gebracht bij Heerenveen. Het is logisch dat het dan al een keertje minder gaat worden. Nu een aanval via Djuricic opgezet door Heerenveen. Na balverlies van VVV. Maar VVV heeft nu alweer zes, zeven mensen achter de bal. Asaidi geeft de bal af aan Narsing aan de rechterkant. Die probeert nu langs Leiberkabici te komen. De linkervleugelverdediger is inmiddels Leiberkabici voorbij. Er komt een voorzet aan, maar die bal wordt uit de doelmond weggekopt door Barry Maguire. De verdedigende middenvelder van VVV. Nog één aanval wellicht. Assaidi, als hij tempo maakt, zomer... Uh, daar kan die bal naar de linkerkant worden verplaatst naar Breuer. Die moet die voorzet nu gaan geven. Daar komt die voorzet ook. Maar die wordt daar weer weggekopt door Eminieke. En zo is het gevaar helemaal weg. Zijn we drie minuten onderweg in de tweede helft. En is het nog altijd 2-0 voor Heerenveen. Net begonnen in Den Haag. Ado Twente, Bas Tichler. Het werd natuurlijk het centrale duo weer in ere hersteld. Met Douglas terug was schorsing. Wisscherhoff die niet meer geblesseerd is. Zij spelen elkaar in het begin van de wedstrijd in Den Haag. De bal toe 0-0. 2,5 minuten op de klok. En het was eigenlijk na 20 seconden al bijna 1-0 voor Twente. Na een goede actie van Rosales, de rechtsback. En uh, die kon vanaf de rechterkant de bal vrij aannemen. Naar binnen kappen en schoot met links een indraaiende bal. Bij de, in de verre hoek, nou ja, niet in de verre hoek, maar net ernaast. Dat scheelde een half hoog uit, maar was een goede kans. Zodat Den Haag gewaarschuwd de is in de openingsfase van de wedstrijd. Waarin Twente dus vooral de bal heeft opnieuw. Nu via Douglas en Wisselhof de teruggekeerde aanvoerder, die kijkt... De bal krijgt, de middenlijn oversteekt. 2 meter, 3 meter, dan aan de rechterkant de bal kwijt. van bij Rosales, die draait weer naar binnen toe. Heeft afzichtelijke schoenen aan vanavond trouwens. Dat geldt ook voor Chatti, ze hebben nieuwe gekregen. Het is een soort zalmroze, het ziet er niet uit. Ze vindt het zelf waarschijnlijk prachtig, want ze zijn er op Twitter al heel trots mee op de foto gegaan. Ook zoals ze tegenwoordig hoort. Plet nu aan de bal, die heeft witte schoenen. Nou, dat kan eigenlijk ook niet, maar vooruit maar. dan gaat de bal terug naar de doelband. Je wordt oud. Oh, ik word oud, ja, dat is het. Maar ja, bijna 10.000 uitzendingen, Rodan. Kom op, mag je dan een keer oud worden? Ja, nee. Hou me mond je wel. hebt helemaal gelijk. <laughs> nou. We gaan naar Frank Wiel uit naknek. Ja, ik heb ook van die afzichtelijke schoenen hier uh, allemaal op het veld. Uh, Zelf aan? Oh, op het veld. Nee, nee, nee, nee, nee, dat mag ik, dat mag ik niet van mevrouw. Ook niet in uh, de tienduizendste uh, bijna uitzendingen die we vandaag uh, in ieder geval hebben. Na 48 minuten in, uh, bij, in Breda bij uh, NAC NEC, 1-0. En vlak voor rust, zo waren een paar mogelijkheden nog voor uh, NAC. Maar uh, die niet benut dus, en... Uh, Verwacht je toch dat de plug uit Breda wat anders uit de kleedkamer komt dan dat het voor de rust het geval was? Schot van Koenders is daar een soort van getogen van. Het leeuwendeel van de, de tribune waar ik op zit, heeft dat overigens nog niet gezien. Want die komen nog altijd gezellig uit de catacomben zetten. Waar, de koffie blijkbaar heet was. En ze iets langer hebben moeten wachten met opdringen, drinken, Maar in de tweede helft bijna alleen nog maar nak in balbezit gezien. Daar waar Bonifacia overigens in de kleedkamer is achtergebleven. En Bayram er voor hem in is gekomen. Dat betekent dat Bukari nu achter Kolk is gaan spelen. Dat, daar was hij eigenlijk al het grootste gedeelte van de eerste helft ook te vinden. Steeds in de buurt van Kolk, ook zonder succes. Nu Luiks, die de bal diep speelt. En dan Bayram naar binnen gekropen. Wil de bal ineens uit de lucht plukken, dat lukt alleen niet. En zo weer een mogelijkheid, tje, in ieder geval voor Nak weer verkeken. Wel een omsingeling nu van de goal van NEC. In de beginfase van die tweede helft... waar de Nijmegenaren nog altijd op 1-0 staan. Nog kansen geweest in Heerenveen, Philip? Uh, nu eentje van uh, Breuer... En dat is dan een halve kans. Hij raakt hem op zijn scheenbeen van een meter of twintig. Uh, ruim buiten het strafselgebied. Zo vaak komt Breuer dan ook niet in uh, scoringspositie. Hij raakt hem helemaal verkeerd. Maar desondanks daarom dwarrelt die bal bijna onderkant lat binnen. Waar het niet dat uh, Gentenaar even opspringt. En die bal daar net onder de lat vandaan plukt. En sinds ik die opmerking hoorde inderdaad over afzichtelijke schoenen van Bas. Kan ik mijn ogen ook niet meer op de bal gericht houden. Kijk ik ook alleen maar naar die schoenen hier. En dan uh, spant inderdaad Narsing wel de kroon. Die heeft geen zalmroze schoenen. Maar ik zie hier. Een soort pimpelpaarse schoenen met een blauw element er nog in bij de hak. Ja, dat, dat, dat doet helemaal pijn aan de ogen als je dat ziet. Zeker als hij afzet. En dan ook nog met die snelheid bijna gaat licht geven. Ja, dan wordt het helemaal eng. Maar ja, hij draagt ze al weken lang. Dus ik kan er nu niks meer over zeggen. Dan had ik dat eerder moeten doen. Uh, 52 e minuten inmiddels. 2 0 voor eng. De kleur doet er niet toe, Bas. Als het merk maar goed is. Zo is het. En daar mogen we niks over zeggen, dus daar zijn we nee. snel klaar <laughs> mee. Kunnen we eindelijk ophouden over die schoenen. Zesde minuut van de wedstrijd. Ado 0, Twente 0. Tweede hoekschop op een rij voor Ado. bal komt richting de penalty stip. Dan moet Jansen de lucht in die kop maar half. Er wordt gekopt en geschoten en raakt door Ado. Het is Smolarek die de bal vanaf een meter of 15 in de touwen jaagt. nadat dat Twente probeert weg te werken. Er nog even de dreiging is van Horvaat. Die de bal eh, nou ja, in de buurt van de bal komt maar niet genoeg. En als die bal dan voor de voeten komt van... Ebi Smolarek vlak voor de wedstrijd geëerd omdat hij 250 competitiewedstrijden inmiddels achter zijn naam heeft. Dat leverde hem een bos bloemen op, maar dit zal hij aardiger vinden. Hij kijkt naar boven, dat mag iedereen duidelijk zijn waarom dat is. Na 7 minuten zet hij Smolarek Ado op een 1-0 voorsprong in de wedstrijd tegen Twente. En alsof de problemen voor Twente nog niet groot genoeg zijn de afgelopen week, kan dit er dan voor de Tukkers ook nog wel bij. Bovendien heb ik de indruk dat Peter Wisserov... Oh, die steekt nu zijn duim op naar de kant. Die raakte geblesseerd bij die goal. En uh, liep erg moeilijk, maar heeft nu zijn duim opgestoken naar de bank... om aan te geven dat het wat hem betreft geen probleem is om verder te spelen. Ja, nou ja, vroeg in de wedstrijd. Ado Twente na zes minuten en een handvol seconden op 1-0. Door de goal dus van Ebi Smolarek. Met wat voor en, kleur? Kijk uh, kijken, gewoon zwart. Och, ja, dat vind ja. ik hem dan ook. Nou meteen, ja, dat, dat helpt ja. wel, hè. <laughs> Frank Wieland in Breda. 52 minuten onderweg en 1-0 altijd voor de NEC. Babels nu, waar de NEC eventjes het beleg heeft kunnen onderbreken. Het beleg van NAC, dat wel aardige mogelijkheden heeft opgeleverd. Maar eigenlijk niet meer dan dat, wat schoten van afstand. Maar Babels voelde zich niet echt bedreigd. Niet zoals in die slotfase van de eerste helft. Wel de bal via Babels onmiddellijk weer ingeleverd. Leurling gezocht, maar bij lange na niet gevonden. Wil kan rustig aannemen. Kijken, zoeken naar de vrijstaande NEC hier op het middenveld. Hij dacht even dat hij Scheunen ging aanspelen. Maar dat werd uiteindelijk buis. En dus kan Nak weer overnemen. Bukari. het inspelen van Leurling. En aan de linkerkant dan doorgelopen. Elakchawi probeert het met een steekballetje richting de eerste paal. Bukari gaat wel die kant op. Maar uh, komt uh, niet aan de bal. Dat is uh, Fadoch die daar aan de bal is gekomen. Die loopt een beetje te hinken, pinken. Dat schot van Bayram die uh, de bal ineens uit de lucht wilde plukken. Daar zette Fadoch nog een uh, voetje voor. En dus raakte Bayram uiteindelijk niet de bal. Maar wel de voet van Fadoch vol. De Hongaar staat nog wel in het veld. Maar je ziet nog aan hem dat het niet helemaal lekker is. Vrije trap, vrij nec, de hoogte van de middenlijn. Weer is een vrije trap. NEC niet zo goed als voor de rust, maar krijgt daarvoor ook deze keer niet de gelegenheid van Nak. Dat probeert terug te komen in een wedstrijd met die 1-0 achterstand die er op dit moment op het bord staat. Eerder 3-0 dan 2-1. Is dat een goede samenvatting, Filip Koker? Ja, dat lijkt me een, een, een samenvatting die de waarheid bepaalt geen geweld aan doet. Want 1 is doorlopend in balbezit, ZVVV zet VVV onder druk en eigenlijk wordt VVV al... Uh... Ja, de vijf minuten lang helemaal overlopen. Kans na kans voor Heerenveen. Maar Asaidi, vooral hij, eh, krijgt het er niet in. Hij heeft eh, twee keer voor open doel mogen uithalen. Eén keer net naast en één keer tegen de doelman aan. Gent ernaar. En dan staat de teller, voor zover die bestaat die teller, want dat roepen we iedere keer wel, maar waar is die toch? Dan staat die teller toch nu al op uh, 6-7 enorme kansen. 6-7 100% procent kansen voor Assaidi die hij allemaal niet heeft benut. En ja, uh, hij speelt uitstekend hoor, maar ja, dat afmaken dat zit er bij hem gewoon niet echt lekker in. Hij heeft tot nu toe 7 goals gemaakt in de competitie en dat hadden er beslist 17 moeten zijn. Heerenveen nu weer in de avond met Doken Smit die mag inwerpen. VVV leunt maar achterover, probeert Heerenveen maar tegen te houden. Maar Heerenveen krijgt kans na kans. Maar ja, als Heerenveen die de derde er maar niet inkrijgt, dan blijft het nog spannend. We gaan naar Bas Tegeler, naar Ado tegen FC Twente. Ja, waar Ado dus op voorsprong staat, dat is toch verrassend. 1-0 Smolarek, doelpunt van een paar minuten geleden. We zitten inmiddels in de tiende minuut. Als Twente heel dom balverlies leidt, een paas achter Viskelhof. Voorbij schiet eigenlijk over de zijlijn. Hij kijkt nog van staat er nog een rechtsbek. Nou ja, die stond er wel, maar ook niet op de goede plek. Zo mag Ado gooien. Neemt Twente wel weer over nu. Wil plet wegdraaien bij een tegenstander. Maar ziet hij dat daar ook nog immers in de weg loopt. Dus ook kan de bal terug naar Coutinho. En heeft Ado behalve dan, nou ja, die kans van Twente na 20 seconden al. Via Rosales, die er ook maar zo ingekund had. Heeft Ado de zaakjes dus redelijk onder controle gekregen. En wil de ploeg graag. Met al die, nou ja, nieuwe gezichten zijn het ook niet. Maar met die gezichten die er ook niet elke week staan. En al helemaal niet in deze samenstelling. Terwijl nu Twente wil ingooien, en McLaren zich even met de bal bemoeit die eigenlijk nog door Sherry, die middenvelder is vandaag, wordt uh, beroerd. Dan gaat McLaren zich ermee bemoeien, die wordt door Guse Bejuuk van een afstandje tot de orde geroepen. En zegt dat moet je niet meer doen als trainer, daar proberen om de bal van een tegenstander af te pakken. Twente heeft gegooid, Visserov heeft de bal, Douglas heeft hem gekregen, die staat in de middencirkel. Het zijn toch deze heren bij Twente die het, dan, uh, het schip weer vlot moeten gaan trekken. Zoveel is duidelijk. Ruim 10 minuten op de klok. En ADO op voorsprong tegen Twente 1-0. In de eerste divisie is het Telstar Eindhoven 1-1. ADO Twente dus in de eerste helft 1-0. Nak Nek 0-1. En Heerenveen VVV 2-0. Tot zo naar het NOS Journaal. NOS langs de lijn op één.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 Liberianen aten zelfs mensenvlees. De Liberians eaten meer. Over moorden, verkrachten, verminken, slachtoffers en daders. Ze hebben hem dus zijn oren afgesneden. Morgenavond, 9 uur, Duister Diamant in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Aanstaande zondag om half 5 op Eerdivisie Live: topvoetbal in je huiskamer. Ajax PSV. Bestel dit topduel en kijk hem live op je tv of pc. Al vanaf 5,95. Ga naar Erivisielive.nl en je hebt het. Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornald Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, Ja, Dat vond ik echt top van beeld. Dat ja. vond ik al een beetje voorzijn. En ja. swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de AVRO, Nederland 2. Dit is Radio 1.